2 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Nederlandse overheid bestelde twee weken geleden extra beademingsapparaten bij Philips, vertelde topman Frans van Houten in het tv-programma Op 1. Hij ging niet in op de vraag of dat aan de late kant was. Volgens van Houten heeft de hele wereld niet scherp genoeg naar China gekeken en gedacht dat het wel mee zou vallen. Philips heeft zaterdag 100 beademingsapparaten geleverd aan Nederland. In totaal zijn er duizend besteld. Het bedrijf probeert de productie flink op te schroeven... om die zo snel mogelijk te leveren. De maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben effect... maar minder dan verwacht. Het RIVM denkt dat half april 2500 coronapatiënten... op de intensive care liggen. Dat is een somberder verwachting dan een week geleden. Toen werd uitgegaan van duizend IC-patiënten op 1 april. Komende woensdag. Maar dat aantal is waarschijnlijk vandaag al bereikt... Dat het er meer zijn komt volgens het RIVM doordat patiënten langer op de intensive care liggen dan verwacht. Partijleider Koozu van Denk stapt op omdat hij wordt achtervolgd door een inmiddels beëindigde relatie met een vrouwelijke medewerker van zijn partij, meldt HP De Tijd. De vrouw zegt volgens het blad dat er na de verhouding een incident plaatsvond waarbij Koozu zich grensoverschrijdend heeft gedragen. Koozu weerspreekt dat. Hij zegt dat hij uit de politiek stapt vanwege de impact op zijn persoonlijke leven. De harde wind die afgelopen dag over het land trok... heeft in meerdere plaatsen schade veroorzaakt. Zo kwam in rotterdam Lombardije een glazen pui van een flat naar beneden. Voor ze weer bekend raakte er niemand gewond. Op de A15 bij Ridderkerk waren problemen door omgewaaide bomen... en in Wilnis waaide een boom op een geparkeerde auto. Het weer, het wordt een koude nacht. Mogelijk valt in het uiterste noorden een winterse bui. De komende dag verspreid over het land buien. In de middag klaart het op en pas avonds wordt het overal droog. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 J'te dit les thunes qui dit argent, j'te dépense J'te dit crédit, j'te créance J'te dit dette, j'te lui huissier qui dit, death, de dit huissier. Qui assis dans la merde J'te dit amour, j'te les gosses J'te toujours et dit force, qui dit proche, te de dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls J'te dit crise, te dit monde J'te dit famine, j'te dit remonte qui dit fatigue, j'te réveil Encore sur de la veille alors on sort pour oublier Tous les problèmes, alors on danse Alors on dans, alors on danse, alors on danse. Alors on danse. Alors on...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 I can't despise what you do This guy decides to quit his job and head to New York City. This guy